12 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivener de Wit. Goedemiddag. CDA-congres neemt afstand van onderdelen kabinetsbeleid. Opnieuw doden in Afghanistan vanwege koranverbranding en hevige strijd in Ivoorkust. Dan het weer zonnig en warm En een middagtemperatuur van ongeveer 23 graden. Alleen op de Wadden en aan zee een paar graden frisser. Morgen regent het weer en dan daalt het kwik tot 14 graden. CDA-leden willen dat hun partij fors wordt vernieuwd. Ze willen meer zeggenschap over de koers van de partij... en ook moet het CDA veel opener worden. Politieke redacteur Margreet Boer op het CDA-congres... waar dit allemaal wordt besproken. Uh, Margreet, hoe komt het dat de leden zo opstandig zijn? Nou, de CDA-leden die wijten de vier verkiezingsnederlagen van de partij... en met name de grote verkiezingsnederlaag van 9 juni... voor een groot deel aan de partij Top. De cultuur in de partij die was veel te gesloten. Alles werd van bovenaf, he, vanuit die top bedisseld. En dat moet dus anders. De leden die vinden dat zij nu aan zet zijn... en zij willen de hele bestuursstructuur omgooien. Luister even naar een aantal leden. Wij zijn de partij. De leden zijn de partij. Niet het Haagse establishment van de partij... Alle leden, de meest belangrijke zaken, bijvoorbeeld het verkiezen van de lijsttrekker. We hebben nog nooit de keuzemogelijkheid gehad. Het wordt de hoogste tijd dat dat de eerstvolgende keer bij deze vacature wel zo is. Wel of niet deelnemen aan een coalitiekabinet. We hebben geen sterrenleden en sukkelleden. Geen eredivisieleden en amateurleden. Geen plusleden en plakleden. Die moeten zorgen dat de plusleden weer op het plus komen. Goedemorgen, Hester Jansen uit Den Haag. Ik spreek hier namens de kerngroep CDA Kleurrijk... We hebben afgelopen week besproken de resolutie koop, de resolutie koers en leiderschap. En wij stellen ons daar vierkant achter. En ik ben blij dat het dagelijks bestuur zich er ook achter stelt. Ze vinden alleen dat we wat langzamer aan moeten doen. Wij vinden er is lang genoeg langzaam aangedaan. Want waar gaat het in deze resoluties om, zoals het op mij overkomt? Het gaat om het opschudden van het CDA-nest, om het maar eens populair uit te drukken. Ik wil de leden nogmaals oproepen om gewoon mee te stemmen in deze resoluties. En vooral de ongewijzigde resoluties. En niet op het gewijzigde voorstel van het partijbestuur. Dit zijn open deuren en ik denk dat we daarmee nergens komen. De partijvoorzitter heeft niet de macht, nee de leden hebben de macht. Want het CDA is een ledenpartij. Dus laat het alsjeblieft bottom-up gebeuren. Dank u wel. Reen Willems, lid van de Eerste Kamer, Den Haag. Meneer voorzitter, ik zou de moties toch van harte willen aanbevelen. En dan duidelijk ook als een signaal van leden van de partij... die iets anders willen met de partij dan de bestuurscultuur... waar onze partij aan onderhevig is. Leden maken deze partij, die maken de christendemocratie. En ik denk dat we te veel problemen gehad hebben met uh, mensen die uh, bestuursfuncties najaagden dan mensen die de partij wilden dienen. Ja, en er is nu een tussenoplossing gevonden. De nieuwe voorzitter gaat aan de slag met allerlei partijvernieuwingen. En als de voorzitter uh, niet het goede werk gaat doen de komende tijd, dan uh, komen de resoluties gewoon weer terug bij het volgende congres. En dan laten leden weer van zich horen opstandige geleden dus, Margreet. Uh, dat uh, lijkt uh, ook te weer uit uh, Twee resoluties die zijn aangenomen. Uh, die nemen afscheid van het uh, kabinetsbeleid. Namelijk uh, het congres is tegen de komst van de animal cops. En tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Wat ja, moeten we daarvan ja, de denken? de opstandigheid van de de opstandigheid van de leden, die hoor je ook terug uh, als het om de inhoud gaat. De CDA-leden hebben geen behoefte aan die 500 animal cops, ook al staat het in het regeerakkoord. In vroege jaren uh, houden ze zich heel braaf aan het regeerakkoord als men daar hier uh, op zo'n partijcongres over sprak, maar vandaag de dag niet meer. Ook het passend onderwijs, dat moet anders, moet langzamer aangepast worden, vinden ze. Dus je ziet dat de leden uh, zich niet meer alles gelegen laten liggen aan de ideeën van het partijbestuur, en dus ook niet aan het regeerakkoord. Het is duidelijk de leden willen meer invloed en Via de partijresoluties vandaag proberen ze dat ook op de inhoud te bereiken. En moet de fractie nou uh, het CDA-congres hoorzamen of kan dit zeg maar, uh, worden opgevat als vrijblijvend? Nou, helemaal vrijblijvend is het niet. Van maar bum heeft ook gewaarschuwd dat het lastig is als, het partij, als de partijleden dit doen. Want dan kunnen ook de VVD-leden afstand nemen van het regeerakkoord. Dan kan de PVV ook zeggen, we zijn er niet meer aan gebonden. Dus ze maken het de fractie en de leden in het kabinet wel zeker moeilijk met dit soort standpunten. Een Pandora's box misschien wel. maar Geet Boer, dankjewel.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 Zeker 27 mensen zijn gearresteerd. en De VN-veiligheidsraad heeft de moordpartij in het VN-kantoor scherp veroordeeld. In Libië zijn minstens 10 opstandelingen omgekomen door luchtaanvallen van de NAVO. Dat heeft een woordvoerder van de opstandelingen in de buurt van de stad Brega gezegd tegen journalisten. Er zou onder meer een ambulance zijn geraakt. De rebellen zouden niet gericht met luchtafweergeschut hebben geschoten... waarop NAVO-vliegtuigen bommen hebben afgeworpen. De laatste dagen wordt er zwaar gevochten om de havenstad Brega in het oosten van Libië. De politie is een groot onderzoek begonnen naar een dodelijke schietpartij vannacht in Alfa aan de Rijn. Buurtbewoners belden aan het begin van de nacht dat ze schoten hoorden en een auto hadden zien wegrijden. Daar werd niets gevonden, zegt de politie. Vervolgens uh, kregen wij nou ja, ongeveer een half uur later nog een melding vanuit Gouda dit keer en dan uh, vanuit het ziekenhuis dat er een, een auto bij het ziekenhuis stond met daarin vier gewonde mannen. En al die uh, mannen hadden schotwonden. Twee van de vier overleden later aan hun verwondingen. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De politie wil over de slachtoffers alleen kwijt dat ze niet uit de omgeving van Alve komen. Over de daders is niets bekend. Dit is het NOS-journaal Het Onno Duivene de Wit. De Spaanse premier Zapatero is niet beschikbaar voor nog een amstermijn. Volgend jaar zijn er in Spanje parlementsverkiezingen... maar de sociaaldemocraat Zapatero zei op een partijbijeenkomst... dat hij geen kandidaat is. Hij is bezig aan zijn tweede termijn. Zapatero werd in 2004 premier van Spanje... kort na de aanslagen in Madrid. Het werd de toenmalige premier Aznar kwalijk genomen... dat hij zei dat die het werk waren van de ETA... terwijl al snel bleek dat Al-Qaeda erachter zat. In 2008 werd Zapatero herkozen... en zijn tweede ambtstermijn als premier... staat in het teken van de wereldwijde crisis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 Er wordt al een tijd verhoogd de radioactiviteit in het Oceaanwatergemeente... maar tot nu toe was niet duidelijk waar het lek zat. En Nu is dus vastgesteld dat reactor 2 is beschadigd. TEPCO wil beton gaan storten om het lekken te stoppen. En in de Brabantse plaats Bergijk zijn na een aanrijding... gisteravond twee scouts overleden. Ze maakten deel uit van een groep van acht... die langs een onverlichte weg buiten de bebouwde kom liep...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 De situatie in die voorkust wordt met het uur grimmiger. Aanhangers van de zittende president Bakbo en de nieuw gekozen president Wattara voeren een hevige strijd. En die concentreert zich vooral rondom de zuidelijke plaats Abidjan. Correspondent Pauline Baks in Abidjan. Pauline, hoe, hoe is de situatie nu bij jou in de stad? Nou, er wordt sinds vanochtend weer wat uh, gevochten en dat zou uh, zich rond het presidentiële paleis kunnen afspelen. Ik hoor dat uh, vanuit de verte um, mensen die wat dichter in de buurt zitten, die zeggen dat ze daar uh, explosies horen en uh, um, daar wordt ook geschoten. Um, dus dat is eigenlijk de nieuwe ontwikkeling van vandaag. En tegelijkertijd is de staatszender weer in de lucht. Dat wordt wat geïmproviseerd uh, uitgezonden nu. Uh, het is niet uh, het normale nieuwsjournaal, maar het lijkt er dus op dat de staatszender weer in handen van Bakbo is. Oh, want wij hadden eerder gemeld dat uh, aanhangers van Wattera de staatszender uh, had overgenomen. Ja, dat klopt. We hadden De aanhangers van Wattera uh, hadden het ook gezegd dat zij daar nu uh, de baas over waren. En gistermiddag werd duidelijk dat, het, uh, dat er misschien nog steeds omheen gevochten werd. Of ja, dat het eigenlijk niet zo duidelijk was of dat nou waar was of niet. Maar van het kamp van Wattera hebben we sindsdien niets gehoord. En van het kamp van Bakbo horen we sowieso al de hele tijd niet. Nee, nou roepen wij al sinds eergisteren dat het erop lijkt... dat de laatste dagen van Bakbo zijn geteld. Is dat ook het gevoel in de straten van Abidjan? Het hangt er vanaf met wie je praat. Dus de aanhangers van Wattara, die willen natuurlijk geloven... in een snelle en spoedige afloop die voor hun gunstig is... namelijk dat Wattara aan de macht komt. Uh, tegelijkertijd zijn een aantal uh, Bakbo-aanhangers natuurlijk ook nog hoopvol... dat hun president dit allemaal gaat overleven... Over het algemeen is dat optimisme wat we van donderdag en vrijdag zien, dat was misschien wat voorbarig. Omdat er toch wel ja, behoorlijk veel gevochten wordt, nog steeds. En de situatie vooral heel erg chaotisch is. De situatie lijkt dus wat te kantelen. Even naar jouw situatie. Kun je wel naar buiten? Nee, niemand kan naar buiten. In uh, kan men wel even kijken of er misschien ergens nog wat sigaretten of melk te halen zijn bij de kruiden op de hoek. Maar zelfs die zijn bijna allemaal dicht. En het gevaar is vooral verdwaalde kogels. Kijk, als er ergens in de buurt geschoten wordt, dan is dat misschien niet direct op mensen. Maar uh, ja, niemand wil tegen een verdwaalde kogel aanlopen. Daarom is het veiliger om binnen te blijven. Is er iets bekend over het aantal slachtoffers? Nee, helemaal niet. Maar dat moet toch wel behoorlijk hoog zijn. En uh, waar kun je dat uit afleiden? Nou, uit de zonder grenzen, die hulporganisatie... die uh, runt een klein ziekenhuisje in een noordelijke wijk die Abobo heet. Het is het enige ziekenhuisje in een uh, hele grote buurt. En zij hadden op vrijdag uh, alleen al um, 50 mensen binnengekregen met schotwonden. En dat was een behoorlijk aantal op één dag. Nou, dan kan je nagaan op de rest van de stad... Die wat daar al voor slachtoffers moeten vallen. En tegelijkertijd kregen we ook het nieuws binnen dat in het westen van het land... in de stad Wekewee, waar eerder deze week zwaar gevochten is... waarschijnlijk 800 doden zijn gevallen. Correspondent Paulien Baks in Abidjan, in het zeer onrustige Ivoorkust. Dan verkeersinformatie bij de ANWB-Zit John Bakker. Met files door werkzaamheden op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Knoop het Maardenberg, 4 kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren, 2 kilometer. en bijzonder langste file op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen... tussen Rilland en de Vlakentunnel, 13 kilometer. En na een ongeluk is de N9, ook maar Den Helder... nog steeds in beide richtingen afgesloten tussen Petten en Sint Maartensee. En u wordt zo lang omgeleid. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Op het CDA-congres zijn twee resoluties aangenomen... die afstand nemen van het kabinetsbeleid. In het Zuid-Afghaanse Kandahar zijn bij nieuwe protesten... tegen het verbranden van een Koran vijf doden gevallen. En de strijd in de stad Abidjan in Ivoorkust wordt steeds grimmiger. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO en de VARA met Argos.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 Een uh, hele goede en vooral ook zonnige zaterdagmiddag. En welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Twee onderwerpen voor u uitgezocht vandaag. Straks nieuws over de zaak Kranendonk. De Nederlandse wapenhandelaar die in Italië tot elf jaar werd veroordeeld... wegens levering van raketwerpers aan de maffia. Hij ontsnapte en leeft sindsdien als vrijman in Rotterdam. Woensdag boog de rechtbank zich over die mysterieuze kwestie. Straks wordt u een verslag. Radio 1. Argos. Maar eerst nu het Argos-onderzoek. Sahar, het 14-jarige Afghaanse meisje uit sint anna parochie dat dreigt te worden uitgezet naar Afghanistan... kreeg deze week goed nieuws te horen. Minister Leers wil haar het land uitzetten. Dat mag niet van de rechter... maar daartegen is Leers weer in beroep gegaan bij de Raad van State... Deze week ontving Leers een Amtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in Afghanistan. En daarin staat dat verwesterste meisjes als Sahar in Afghanistan het risico lopen slachtoffer te worden van geweld. Het Amtsbericht was voor Leers reden de zaak bij de Raad van State nog even aan te houden. Er zijn in Nederland zo'n 400 meisjes als Sahar die uitgezet dreigen te worden naar Afghanistan. Een land dat ze net zo slecht kennen als u en ik. Een land ook waar ze nog nooit geweest zijn. Een aantal van die meisjes dreigt te worden uitgezet... omdat hun vader het land uit moet. En dat komt weer door een bijzonder artikel in het Vluchtelingenverdrag. Dat artikel zegt dat vluchtelingen die in hun eigen land... oorlogsmisdaden hebben gepleegd, geen recht hebben op asiel in Nederland. Nou, klinkt op het eerste gezicht niet onredelijk. Maar zit er een alletje onder het gras? Wil van der Schans ging op onderzoek uit... En dit is een verslag. Vandaag behandelen we het beroep dat is ingesteld door IJzer tegen uh, de minister voor Immigratie en Asiel. Alle onderofficieren en officieren zijn werkzaam geweest in de macabere afdelingen van de kat en de wat. Ze zijn persoonlijk betrokken geweest bij het arresteren, ondervragen, martelen en soms executeren van verdachte personen. Mister heeft bij besluit van 24 april 2006 de verblijfsvergunning van IJzer ingetrokken. En IJzer is daarbij verweten dat hij zich, toen hij nog in Afghanistan woonde, schuldig heeft gemaakt aan de handelingen die worden beschreven in artikel 1f van het vluchtelingenverdrag. IJzer werkte bij de Katwad. Ze kunnen niet weg, maar ze mogen ook niet blijven. Dus ze zitten eigenlijk in een hele... Ja, lastige uh, situatie. En vandaag zal onder andere aan de orde komen de vraag of de minister terecht artikel 1f heeft toegepast. En daarbij speelt onder andere of de minister mag uitgaan van de conclusies die zijn getrokken in het algemeen Amtsbericht over Afghanistan. Dus ik denk dat wij zijn de doepen. De doepen van uh, een, een rapport dat niet elders is. Javet, een Afghaanse asielzoeker. Hij is de dupe van een onhelder rapport, zegt hij. En bij de rechtbank wordt de zoveelste zaak geopend... van een Afghaanse asielzoeker tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze keer in november 2010 in de rechtbank Amsterdam. De laatste jaren zijn er meerdere van zulke zaken geweest. Het gaat om een groep van ruim 700 Afghaanse asielzoekers... die de afgelopen tien jaar in grote onzekerheid terecht zijn gekomen... Na de val van het communistisch regime in Afghanistan en de komst van de Taliban in 1997 vluchten veel Afghanen. Ongeveer 4000 van hen zochten en kregen in grote meerderheid asiel in Nederland. Onder hen ook Jawed. Onder die naam wilde hij op de radio. Na een lange tocht door Pakistan en Iran vroeg hij in 1997 asiel aan. In Zevenaar. Ze hebben beslist uh, dat wij kunnen krijgen VTV, uh, een VTV-status. Dat betekent uh, voorlopig uh, vergunningen tot verblijf. En dat betekent verwaardelijke verblijf. Alles binnen één jaar wordt de uh, uh, situatie in Afghanistan veilig, dan sturen we jou terug. En dat voor uh, de tweede keer en voor de derde keer, dat uh, verstrekt die tijd. Na de derde jaar. Uh, ik heb gekregen C-status. Dat, dat betekent voor onbepaalde tijd. En dat uh, is eigenlijk een soort uh, humanitaire um, status. Vanaf 2000 heeft Jawed een officiële status. Hij mag in Nederland blijven. Voorgoed, denkt hij. Maar dan komt er een kink in de kabel... die voor Jawed en voor ongeveer 700 Afghaanse asielzoekers... die een officiële status hebben, grote gevolgen heeft... Nederland ontdekt artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Wat is dat? Sabine Park van Amnesty International. Dat betekent dat mensen van wie een ernstig vermoeden bestaat... dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan uh, misdrijven tegen de vrede... oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid... uitgesloten worden van een, uh, een asielstatus in Nederland. Artikel 1f zat vanaf het begin in het vluchtelingenverdrag... maar het krijgt in Nederland pas effect na een artikel in Vrij Nederland in 1997... waarin beschreven wordt dat Afghaanse oorlogsmisdadigers... zich in Nederland schuilhouden als asielzoekers. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zet een speciale unit 1f op... die alle dossiers van asielzoekers beoordeelt op schending van mensenrechten. De grootste groep die ze vinden vormt ex-medewerkers van de veiligheidsdiensten Kat en Wat uit Afghanistan. Zij worden bestempeld als oorlogsmisdadiger. Dat overkomt ook Jawed. In 2005, nadat hij acht jaar in Nederland is en al volledig geïntegreerd, wordt zijn status alsnog afgenomen. Jawed is een man van in de vijftig. Hij woont met zijn vrouw en drie zonen in een eensgezinswoning in het midden van het land. Eén zoon studeert medicijnen. Een ander staat voor zijn Atheneum-eindexamen. Javet maakt een rustige, intelligente indruk. Hij formuleert zorgvuldig. Toen wij hebben gevraagd voor naturalisatie, uh, daarna, uh, hier komt nog andere vragen, een hele zere politieke vraag uh, voor mij. Dus jij bent een medewerker van God en wat, dus jij komt niet in aanmerking voor verblijfsvergunningen. Op, op grond waarvan werd dat tegengeworpen? Op grond van dat heb ik uh, gewerkt en gehad. Op grond van deze algemene bericht. Dit ambtsbericht is gewijd aan de veiligheidsdiensten van Afghanistan ten tijde van het communistisch bewind. Vanwege hun bijzonder brute optreden waren deze veiligheidsdiensten reeds in de jaren tachtig berucht. Een citaat uit het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... van 29 februari 2000. Een ambtsbericht, dat is een deskundige rapport... wat voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst... bepalend is in hun oordeel over een asielverzoek. Het ambtsbericht zegt dat iedereen die in de geheime diensten in Afghanistan... in de jaren tachtig een hoge functie had, misdaden heeft gepleegd. Nog een citaat.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 Maar vervolging door datzelfde openbaar ministerie vindt amper plaats. Uit een evaluatie in 2005 blijkt dat minder dan 1% van de door de IND aangeleverde dossiers leidt tot vervolging. Advocaat Marieke van Eyck. Zij behartigt de belangen van een van de getroffen Afghanen. Dat is ook wel het, het rare en het dubbele, vind ik, van dit beleid. Van nou ja, men, je sluit mensen wel uit van uh, een status... omdat zij oorlogsmisdrijven zouden hebben gepleegd. En tegelijkertijd ga je niet strafrechtelijk vervolgen... omdat er niet eens voldoende bewijs is voor een strafrechtelijke vervolging. Hè? Dat is nog maar het beginstadium. dus dan hebben we het niet eens over veroordeling. maar we hebben het echt over de strafrechtelijke vervolging zelf. En ja, daar, uh, daar heb ik wel grote moeite mee met dit eigenlijk een beetje halfslachtige beleid. Er vindt dus nauwelijks vervolging plaats. Van de 700 Afghaanse asielzoekers die zijn bestempeld als mensenrechtenschenders, schenders... zijn er in totaal zeven vervolgd. Twee Afghanen zijn veroordeeld. Eén is vrijgesproken. En bij vier anderen heeft het Openbaar Ministerie de zaak niet eens voor de rechter gebracht. Dus 700 Afghanen zijn sinds dat Amstbericht bestempeld tot ongewenst vreemdeling. Maar vervolgd worden ze niet. Sabine Park... Een politiek medewerker van Amnesty International houdt zich al jaren bezig met hun probleem. In een aantal van deze gevallen is geconstateerd dat ze niet teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst. Omdat ze daar gevaar lopen bij terugkeer. En dat betekent dat ze hier eigenlijk ja, in, in, in limbo zitten. In limbo, noemt Sabine Park van Amnesty International dat. Een situatie waarin ook Javet kwam nadat hij al acht jaar in Nederland verbleef. Uh, die situatie ook uh, had invloed op mijn familie, op mijn gezin. Uh, wij waren net in, uh, uh, goed bezig in goede richting. Ik had een baan, mijn vrouw had een baan. En kinderen waren goed bezig met het mijn oudste kinderen. Allemaal waren bezig goed te studeren. Daarna iedereen raakte paniek. En de hele situatie tot nu toe is uh, eigenlijk is, uh, voor ons onuitbaar meer omdat elke dag jij krijgt een briefje, een lastige interview. jij wordt hout gezet en dat en dat. En eigenlijk bij onze familie iedereen gebruikt iedereen medicijn tegen de depressie. En ook die, voor kinderen is het heel moeilijk. Uh, bijvoorbeeld een lastige brief. Toen heb ik gehad, mijn uh, jongste kind het examen. Dat was toetsweek. Ik krijg gelijk aan papier, je, je, je vader wordt uitgezet. Dus hoe kan hij zich concentreren? Hij krijgt medicijnen voor concentratie. Dus ik denk dat wij zijn de doepen De doepen van uh, een, een rapport dat niet elders. is. Medewerkers van de Afghaanse veiligheidsdiensten Kat en Wat... hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Om die reden wordt hun eerder verleende vluchtelingenstatus weer ingetrokken op basis van een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Amnesty International onderzocht ook zelf de mensenrechten schendingen in Afghanistan. Het ambtsbericht van het ministerie is deels gebaseerd op onderzoeken van Amnesty... maar op een belangrijk punt wijkt het ervan af. Dat vertelt Sabine Park. Het ambtsbericht klopt ook voor een groot deel behalve op één cruciaal punt... Eh, namelijk op het punt dat alle onderofficieren en officieren om die rang te krijgen... via een soort relatiesysteem... stuk voor stuk allemaal werkzaam zouden zijn geweest... bij de afdelingen die uh, gemarteld hebben... en mensen hebben ondervraagd uh, door middel van marteling. En dat is een cruciaal punt volgens Amnesty International. Het onderdeel van het ambtsbericht waarin geconcludeerd wordt... dat alle onderofficieren en officieren werkzaam zijn geweest... in de macabere afdelingen van de kat en de wat. En dat ze allemaal persoonlijk betrokken zijn geweest bij het arresteren, ondervragen, martelen en soms executeren van verdachte personen. Daarvoor hebben we geen bewijs kunnen vinden in al die jaren dat we daar onderzoek naar hebben gedaan. En dat is een heel belangrijk punt. Want op basis hiervan wordt inderdaad de bewijslast omgedraaid. En dat betekent dat het niet langer de staat is die moet bewijzen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan, uh, aan deze feiten. Of dat er... Ernstige verdenking bestaat dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan deze feiten. Maar dat degene om wie het gaat moet bewijzen dat dat in zijn geval niet zo is. En dat is bijna onmogelijk. Ook Jawed heeft nu het stempel oorlogsmisdadiger. Hij moet zijn eigen onschuld bewijzen. Tien jaar lang werkte hij voor de kat. Maar hij was daar, naar eigen zeggen, niet betrokken bij mensenrechten schendingen. Ik was verantwoordelijk voor de veiligheid van de auto's. En dat is heel uh, duidelijk voor iedereen wat gaat in een auto gaat doen. Gewoon beveiliging van de journalisten, van de toeristen... van de andere uh, bezoekers in auto's. U heeft altijd in dezelfde afdelingen gezeten en niet gerouleerd? Nooit. Uh, toevallig heb ik uh, mijn uh, toegangpasje gehad bij mij... toen voor de eerste keer ze hebben gevraagd over het relatiesysteem. Ik heb gezegd, meneer, kijk maar, hier bestaat mijn... Toegangpasje en een directie. Dat was bijna van tien jaar geleden. Maar nu, dat geldt hetzelfde pasje. Dat betekent, ik was bij hetzelfde directie gewerkt. Als jij loreert naar andere directie, dus ze pakken jouw pasje, jij krijgt een nieuw toegangpasje. Dus dat betekent, eigenlijk heb ik dit niet gedaan. Dat is onbekend voor mij. Geen relatiesysteem, zegt Javet. Kijk maar naar mijn pasje. En hij staat erin niet alleen. Bij de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... viel het op dat Nederland in Europa, samen met Denemarken... het meest gebruik maakt van het artikel 1F om asielzoekers te weigeren. De UNHCR schreef in mei 2008 een notitie... over de situatie van de Afghaanse asielzoekers. René de Bruin, hoofd Nederlandse afdeling van die VN-organisatie. De kern van de notitie is dat uh, daar waar Nederland uitgaat van een rotatiesysteem, uh, dat uh, UNHCR geen bevestiging heeft kunnen vinden van het rotatiesysteem. UNHCR zit natuurlijk ook in Kabul, heeft daar contacten en heeft die contacten aangesproken, maar heeft ook zelfstandig de, de openbare bronnen geraadpleegd om te kijken of er überhaupt ergens sprake was van het rotatiesysteem. Tot nu toe hebben wij geen bevestiging kunnen vinden. De toenmalige staatssecretaris van Justitie, Al Bayrak, geeft geen krimp. Op 9 juni 2008 schrijft ze de Tweede Kamer dat de UNHCR weliswaar kritische kanttekeningen plaatst bij de conclusies van het Amtsbericht uit 2000, maar dat de notitie deze conclusies niet weerlegt op basis van inzichtelijke en gedocumenteerde informatie. De notitie van de UNHCR leidt tot een nieuwe juridische strijd die tot vandaag duurt. Op 26 juni 2009 oordeelt de rechtbank Rotterdam in een zaak van een Afghaanse asielzoeker... dat de notitie juist wel voldoende twijfel geeft aan de juistheid van het Amtsbericht. Meester Astrid van Striemen, persrechter van de rechtbank Rotterdam, legde destijds in Nova uit waarom. De UNHCR is een gezaghebbende autoriteit waarvan we mogen verwachten dat die gebruik maakt van objectieve informatie en ook betrouwbare informatie. En ook de bronnen, zegt de rechtbank, die zijn inzichtelijk. En om die reden hecht de rechtbank erg gewicht aan. En vindt dat met dat rapport van de UNHCR twijfel is ontstaan... over de juistheid van het Amtsbericht uit 2000. Maar zo gemakkelijk laat een Amtsbericht... van het ministerie van Buitenlandse Zaken zich niet opzij zetten. Het ministerie heeft bedacht waarom elk nieuw rapport... na het Amtsbericht eigenlijk nooit meer objectief kan zijn. René de Bruin van de UNHCR. Buitenlandse zaken heeft het Amtsbericht niet aangepast. Voor buitenlandse zaken is het zo dat na verschijning van het Amtsbericht... geen echt daadwerkelijk nieuw onderzoek meer mogelijk is. En ieder die vervolgens nog over deze periode iets zegt... dat die toch wel wat vooringenomen is na lezing van het Amtsbericht. De twijfel aan het Amtsbericht, die de Rotterdamse rechtbank honoreert... wordt door de Raad van State een jaar later in hoger beroep weer teruggedraaid. De Raad van State zegt dat de rechter de notitie van de UNHCR niet zwaar mag laten wegen... omdat ze zelf geen inzage heeft gekregen in de bronnen die de VN-organisatie heeft gebruikt. En vandaag zal onder andere aan de orde komen de vraag of de minister terecht. Artikel 1f heeft toegepast. En daarbij speelt onder andere of de minister mag uitgaan van de conclusies... die zijn getrokken in het Algemeen ambtsbericht over Afghanistan... van de minister van Buitenlandse Zaken van 29 februari 2000. Het is november 2010. We zitten in de rechtbank in Amsterdam bij de zaak van de Afghaanse asielzoeker Hamid tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hamid moet het land uit omdat hij een oorlogsmisdadiger zou zijn. Maar het bewijs daarvoor deugt niet, want het is gebaseerd op het beruchte omstreden Amtsbericht. Dat zegt zijn advocaat, Marieke van Eyck. In deze zaak die bij de rechtbank Amsterdam speelde, daarin is gezegd UNACR, jullie moeten meer inzage verschaffen. Vervolgens zijn er vragen gesteld aan de UNHCR... En um, heeft de UNHCR in de beantwoording van die vragen veel meer inzage verschaft in um, de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen. De Amsterdamse rechtbank zegt begin deze maand in een vonnis dat er geen twijfel is aan de inhoud van het amtsbericht. Een onzorgvuldige uitspraak vindt Advocaat van Eyck. De rechter had beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheid... de achterliggende stukken van het UNHCR-rapport in te zien. Dan had ze kunnen zien dat de vluchtelingenorganisatie betrouwbare bronnen heeft gebruikt. Dat denk ik wel. Ook omdat er bijvoorbeeld de UNHCR is aangegeven... dat ze wel degelijk ook veel wetenschappers, eh, mensen van de Verenigde Naties... hebben geraadpleegd. Dus niet alleen maar mensen die bij de Veiligheidsdienst hebben gewerkt. Verder hebben ze eh, ook allerlei bronnen geraadpleegd... die dateren van eh, de periode 78-1992. Dus ja, eh, volgens mij is het een, een enigszins onzorgvuldige uitspraak. De ene rechtszaak buitelt nu over de andere. Bij de rechtbank van Haarlem dient op 17 december vorig jaar... ook een zaak van een Afghaanse asielzoeker tegen de Staat der Nederlanden. Daar spreekt de rechter uit dat er op basis van het UNHCR-rapport... wel degelijk concrete aanknopingspunten zijn... voor twijfel aan de juistheid van het ams uit de stukken van die rechtszaak blijkt dat de UNHCR aan de minister van Buitenlandse Zaken meerdere bronnen heeft genoemd die bij de totstandkoming van de notitie zijn geraadpleegd. De minister heeft echter nooit actie ondernomen na deze brief. Amtsberichten van Buitenlandse Zaken spelen een cruciale rol bij vreemdelingenzaken. Persrechter Peter Knol legt dat uit. Een bericht is een deskundig advies, in dit geval van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de minister voor Immigratie en Asiel. En eh, als kan worden vastgesteld dat het bericht op een objectieve, onpartijdige en op een inzichtelijke manier informatie verschaft, dan mag de minister uitgaan van de juistheid daarvan. Dus dat kan hij als vertrekpunt nemen, tenzij er hele duidelijke bronnen zijn die twijfel oproepen over de juistheid. Oké, okay. en, en wanneer kan je dan spreken van, van twijfel? Ja, dat is heel lastig te zeggen, maar je zou kunnen denken aan een, aan een uitvoerig stuk van, van een buitenlandse instantie. Uh, objectieve bron uh, die informatie geeft dat tegenstrijdig is aan de conclusies van het Amtsbericht of dat op belangrijke punten nuanceert. Er is dus een mogelijkheid het ministerie aan het twijfelen te brengen, zegt persrechter Knol van de rechtbank Amsterdam als je een goede, onafhankelijke deskundige vindt. We gaan op zoek en we vinden er een in Duitsland. Erich Schmid Eenboom van het Duitse Onderzoeksinstituut voor Vredesvraagstukken. Hij is expert op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hij onderzocht ook de Afghaanse veiligheidsdiensten, waaronder de kat en de rat. Dit is pauschal is völlig falsch. Dit algemene oordeel over de Afghaanse veiligheidsdienst is volstrekt verkeerd. De kat had een groot aantal uiteenlopende taken, specialisaties en afdelingen. Je had vechtbrigades, verzorgingsbrigades, een afdeling voor het onderscheppen van communicatie enzovoorts. Daar werd niet veel gerouleerd. Die roulatie gebeurde vooral bij de afdelingen die in het veld direct betrokken waren bij gevechten met Mujahedin-strijders. Er was een beruchte martelgevangenis, de Pule Chakri-gevangenis. Voor zover ik weet was niemand die daar tot de martelploeg behoorde ooit actief betrokken bij de gevechten in het veld. Uit gesprekken die ik heb gehad met een aantal voormalige hoge kat-officieren... weet ik dat zij allemaal een nogal rechtlijnige carrière in de hoofdstad Kabul hadden. Ze waren bijvoorbeeld eerst chef van een bureau, dat verantwoordelijk was voor een bepaalde wijk, kregen vervolgens verantwoordelijkheid voor een flink deel van de stad, en tenslotte voor de veiligheid van heel Kabul. Die zijn nooit operatief ingezet bij de strijd op het platteland. Die waren niet in het Degenen die wel operatief ingezet werden, kregen uiteraard te maken met roulatie. Ze werden van Kabul naar het front in de provincie gestuurd, kwamen terug in de hoofdstad en werden weer ergens op het platteland ingezet. Maar dit roulatiesysteem bestond alleen voor die medewerkers die direct operatief werden ingezet. Het bestond niet voor tal van andere CAT-medewerkers. Functionarissen die werkten bij de afdeling die de post censureerde, de afdeling die telefoonverkeer afluisterde, de logistiek, de opleiding en dergelijke. Men kan dan niet alle mensen die in CAT waren, onderscheiden over een lijst slagen. Ik pleit bij het asielrecht voor een einzelvalproefing. En ik wil dat aan een heel persoonlijke bekantschapsverhältnis duidelijk maken. Je kunt niet iedereen die bij de kat heeft gewerkt over één kam scheren. Ik pleit bij het asielrecht voor een beoordeling van het individuele geval. En ik wil dat aan de hand van een persoonlijk voorbeeld toelichten. Ik heb in 1994 een gevluchte Afghaanse katgeneraal leren kennen. die onder Najibullah, de president van Afghanistan ten tijde van de Russische bezetting. voor de veiligheid van Kabul verantwoordelijk was. Hij heeft in de Duitse deelstaat Beieren politiek asiel gekregen. Daarbij speelde vast ook een rol dat hij in Augsburg bij de CIA... zijn hele verhaal op tafel heeft gelegd. Deze man was majoor bij de intocht van de Russen in Kabul. Toen de Russische geheime dienst, de KGB, zijn bureau wilde overnemen... heeft hij de betreffende KGB-majoor de trap afgegooid. Vervolgens werd hij, onder druk van de Russen... opgesloten in de martelgevangenis Pulitschakri. Na drie jaar kwam hij, dankzij zijn contacten, weer vrij... en vervolgens maakte hij carrière. Zo'n geval maakt duidelijk hoe genuanceerd je per geval moet bekijken of iemand een vluchtelingenstatus verdient of niet. Zo'n geval zegt zeer duidelijk hoe differentieerd man im Einzelfall betrachten moet. of iemand asiel verdient of niet. De voormalige Afghaanse generaal waar Schmid-Eenboom mee bevriend raakte. is niet de enige voormalige katmedewerker medewerker die in Duitsland politiek asiel krijgt. In Oberbayern had zelfs de... Generaalmajor, die de foltergevangenis Poole-Erhaki geleid had, asyl asielbekomen. en verkaufte aanstonds aan Münchner Hauptbahnhof Zeitung. In Beieren werd zelfs de generaalmajor. die de leiding had over de martelgevangenis poole Chakri erkend als politiek vluchteling. Hij werd vervolgens krantenverkoper. bij het Centraal Station in München. Volgens de Duitse inlichtingenexpert. Erik Schmid-Eenboom. zijn de meeste katmedewerkers medewerkers die, na de aftocht van de Russen. uit Afghanistan gevlucht zijn. Niet in Rusland terechtgekomen, maar in West-Europa. En dan met name in Duitsland, Denemarken en Nederland. Duitsland is totaal anders met deze vluchtelingen omgegaan dan Nederland. Er worden aus verschiedenen afghanische Flüchtlingswellen immer alle Angehörigen der Nachrichtendiensten pauschal in de Bundesrepublik opgenomen... En ihnen wurde Asyl gewährt. Nach meiner Auffassung een wenig zu undifferenziert, maar pauschal alle. In Duitsland werden uit verschillende vluchtelingengolven steeds alle voormalig medewerkers van de Afghaanse inlichtingendiensten toegelaten als politiek vluchteling. Precies het omgekeerde dus van wat Nederland doet. Ze kregen als groep collectief asiel. Maar dat is, naar de mening van Erik Schmid Eenboom, ook weer wat ongenuanceerd. Toch had de Duitse overheid in zijn ogen een goede reden om dit te doen. De grond daarvoor is dat er een tatsächliche en echte bedroeging voor het leven is. Weil z.B. de Kat-angehörigen die gevloeid zijn. op de doodeslisten der Mujahideen. ganz oben standen. bij Gulbuddin Hekmatyar nog immer staan. De reden voor de Duitse overheid om deze vluchtelingen toe te laten. is dat er, ongeacht wat ze zelf hebben gedaan. een groot gevaar bestaat dat ze vermoord worden. als ze naar Afghanistan zouden terugkeren. Hun namen stonden helemaal bovenaan op de dodenlijsten van de Mujaheddin. En ze staan nog steeds op de lijsten van machtige warlords... als Gulbuddin Hekmatjaar. Terug naar Nederland. Waar advocaat Marieke van Eyck een ander opzienbarend punt inbracht... in de zaak van Hamid bij het proces in Amsterdam. Ja, het is een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. En die heeft uitleg gegeven aan eigenlijk de Europese equivalent... van dat artikel 1 en vluchtelingenverdrag, hè, dus van die uitsluitingsclausule. En daarin heeft het Hof um, heel duidelijk aangegeven... dat op het moment dat je zo'n uitsluitingsclausule wilt toepassen... dat er een louter individuele beoordeling moet plaatsvinden. Uh, je moet naar alle feiten en factoren kijken, um, subjectief en objectief. En eigenlijk concludeer ik daaruit dat het Hof vindt... dat Zo'n collectieve uitsluiting. zoals dat in Nederland gebeurt. op basis van het Amstbericht, dat dat niet mag. De rechter in Amsterdam. deed op 2 maart uitspraak. in de zaak van de Afghaanse asielzoeker Hamid. Het beroep van Hamid. tegen de intrekking van zijn verblijfsvergunning. werd gegrond verklaard. Persrechter Peter Knol. De reden daarvoor is de volgende. Het Amtsbericht zelf. Uh, is voldoende helder, vindt de rechtbank. Uh, maar de minister heeft volstaan met verwijzing naar het Amsterbericht... en vervolgens die omkeer van de bewijslast laten plaatsvinden. De rechtbank heeft geconcludeerd dat uh, je niet kunt volstaan... met het verwijzen naar in dit geval het Amsterbericht... maar dat de autoriteit, in dit geval de minister... dan ook zelf nog naar de onderzoek moet doen... naar de specifieke omstandigheden van het geval... en naar de individuele verantwoordelijkheid. Uh, de conclusies van het die staan nog steeds... Um, maar de minister kan niet volstaan met uitsluitend een verwijzing daarnaar. Er zal nog ook individueel onderzoek moeten plaatsvinden. Er kan nog hoger beroep tegen deze beslissing worden aangetekend. Maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat de Afghaanse asielzoekers... niet langer zelf hun onschuld hoeven te bewijzen. De conclusie hiervan is dat als deze lijn doorgezet wordt... dat die omkering van de bewijslast, zoals dat tot nu toe in het beleid van de minister stond... dat niet meer houdbaar is. Dat is over het verhaal van de officieren van de kat en van de wat. En wat we met ze doen, zetten we ze het land uit. Of uh, maken we ze krantenverkoper bij het Centraal Station, zoals de Duitsers doen. En wat moeten we met hun kinderen die er helemaal niks aan kunnen doen eigenlijk? Wat een dilemma's weer. U hoorde een bijdrage van Wil van der Schans, Huub Jaspers, Gerard Leenders, Kees van de Bos en technicus Alfred Koster. En wilt u reageren, mail dan naar argozvpro.nl. En daar kunt u ook onderwerpen melden waarvan... U vindt dat de Argos redactie ze zou moeten uitzoeken? Brava, ja. brava, sono tanto brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. tutto con la voce, così. sì. Guardate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado. Een oud uh, correspondent in Rome, Erik Arendt, zit hier gelukkig. Wat <laughs> hoorden we net? <laughs> dit was de heerlijke zangeres Mina met het liedje Brava. Volgens mij was dit de eerste keer dat ze op de, of de Nederlandse radio Denk te horen het is ook. geweest. Ja. <laughs> Dank je. Argos, Radio Onjo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. Ja, die rubriek maken we samen met de collega's van Onjo NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. De rechtbank, dat u kan staan. Neemt u plaats. Hofstier Justitie, die zal kort de zaak naar de orde stellen. Waarom is hij niet Zo begon de afgelopen woensdag voor de rechtbank in Rotterdam de zaak tegen Theodor Kranendonk. Misschien doet de naam een belletje bij u rinkelen, want Argels volgt de kwestie Kranendonk al een jaar op de voet. Wapentransacties met de Italiaanse maffia, ontsnappingen uit de gevangenis... heimelijke bezoeken van Nederlandse diplomaten... geheime antwoorden op vragen van kamerleden af de kwestie is met mysterisch omgeven. De officier van Justitie in Rotterdam gaf woensdag aan... waar het juridisch gezien in deze zaak om draait. Heer de College, voor u ligt de vordering ten uitvoerlegging in de zaak... de heer... ...is bij gronnes van 27 april 1999 in Italië veroordeeld... ...tot een gevangenisstraf van 11 jaar en betaling van 5 miljoen leren. En dat is hij voor een tweetal feiten. Eén, de handel in wapens. En dan gaat het om een grote hoeveelheid uh, wapens. Onder andere granaatwerpers, uh, antitankwapens. Um, en deze zouden midden 1990 in omloop zijn gebracht op Italiaans grondgebied. En verder wordt hem of is hem verweten in dat vonnis dat hij leider uh, was van een militaire operatie waarbij gepoogd is ene Emilio Di Givone te bevrijden vanuit een gevangenis. Die operatie werd gestart in september oktober 1992 en bestond uit het overdragen van zeer gevaarlijke oorlogswapens en explosieven van Milaan naar Portugal. Vandaag uh, is aan u de vraag van, goh, is die vordering ten uitvoerlegging toelaatbaar? En welke straf dient dan naar Nederlandse maatstaven te worden toegepast? Het uh, piepje dat u in het begin hoorde heeft te maken met de privacyregels van de Rotterdamse rechtbank. Op zichzelf respecteren we de privacy van de betrokkenen natuurlijk graag, maar omdat Theodor Kranendonk vorig jaar zelf de publiciteit, publiciteit zocht met een interview in het AD, menen we hem bij naam te kunnen noemen. Het gaat om de vraag of Kranendonk in Nederland kan worden opgesloten... op basis van het vonnis van de rechter in Italië. Het heeft even geduurd voordat de Nederlandse rechter zich hierover mocht buigen. Want het verzoek van de Italiaanse justitie... om Kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten... lag ruim een half jaar in een bureau van het Nederlandse ministerie van Justitie. Totdat, toeval of niet, Argos er aandacht aan besteedde. Het ministerie stuurde het dossier toen alsnog naar het Openbaar Ministerie... en deze week kwam de zaak dus voor de rechter. Nou, U hoorde hem al even, artsredacteur redacteur Erik Arends... groot uh, kenner van de muziek van Mina, maar bovendien ook... samen met uh, freelancejournalist Cecil Landman... al een jaar bezig met uh, deze zaak en woensdag ook aanwezig in Rotterdam. Um, voordat we het over die zitting gaan hebben en wat daar is uh, uitgekomen... Uh, wat heb je met Kranendonk, dat je je al een jaar lang daarmee bezighoudt, Erik? Ja, samen met Landan. Ja, Het is een, het is een uh, hele spannende zaak eigenlijk... Uh, die je uh, die, uh, droomt misschien wel als onderzoeksjournalist. Uh, Kijk, de, deze meneer is elf jaar, uh, tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld in Italië... wegens het leveren van bazooka's aan de, aan de maffia. Uh, verdween kort na zijn uh, uh, veroordeling. Is vervolgens tien jaar zoek. Uh, wordt vorig jaar... In maart 2010 ineens gearresteerd in Rotterdam uh, kan vervolgens niet worden uitgeleverd aan uh, Italië, maar duidelijk wordt wel dat hij in die periode uh, dat hij voor het vluchtig is uh, was contact heeft gehad, bezoek heeft gehad van een Nederlandse diplomaat... die daar vervolgens nooit uh, aan justitie of aan zijn werkgever... het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, iets over heeft gezegd. Daar worden vervolgens in Nederland Kamervragen over gesteld. Die worden beantwoord, maar die antwoorden blijven geheim of moeten geheim blijven. Ja, en dan is er nog dat, uh, uh, dat Italiaanse verzoek dat vervolgens wordt gedaan aan Nederland... Uh, waarin de Italianen vragen om Kranendonk zijn straf dan maar in Nederland te laten uitzitten... Ja, en dat blijft vervolgens meer dan een half jaar ergens uh, bij het ministerie in een bureau la liggen. Nou, dan vraag je je toch wel af, wat, wat is hier aan de hand? Nou, dat vraagt de rechter zich uh, waarschijnlijk ja. inmiddels ook af. Ja. Uh, de, de, woensdag was die zitting dus. Uh, de, ja, je zou zeggen, Kranendonk moet dan alsnog de gevangenis in in Nederland. Of, of, of ligt ja, dat toch anders? Nou ja, dat was, daar ging uh, de zaak inderdaad over. Hè, zoals uh, de officier van justitie net ook zei. Uh, de rechter moet besluiten of de straf die in Italië is opgelegd, uh, of die in Nederland kan worden uitgezeten. Uh, uh, maar uh, daar is de rechter eigenlijk nog helemaal niet uh, aan toe, bleek afgelopen woensdag. Want er zijn nog zoveel onduidelijkheden in deze zaak. En de, recht, en de advocaat van, van Kranendonk, uh, de gerenommeerde Ines Weski. Ja. die deed ook uh, haar uiterste best om uh, al die punten uitgebreid op te sommen. Uh, en de rechter is daar voor een uh, redelijk deel ook in meegegaan. Die heeft bijvoorbeeld gezegd... Ja, er is nog zoveel onduidelijk. Uh, openbaar ministerie, gaan jullie, gaan jullie eerst nog maar eens uitzoeken... bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder Theodor Kranendonk... in uh, Italië precies uh, gevangen heeft gezeten. Want hij heeft uh, ook een tijd in uh, isolatie bijvoorbeeld uh, gezeten. Um, uh, ga eens even na of er mogelijke amnestieregelingen in Italië van kracht zijn uh, geweest. Want in Italië is het geregeld zo dat, dat er een, een hele gevangenen, uh, amnestie uh, wordt verleend. Omdat de gevangenissen daar vol zitten. Um, en vooral ook probeer eens uit te zoeken... wat nou de psychische situatie van Kranendonk is. Want Wesky, de advocaat, hamerde daar sterk op... dat de psychische, de mentale gesteldheid van Theodor Kranendonk niet al te best is. Het gaat om een man die al oud Hij is. Hij de ouder. Hij ja. wordt binnenkort 80. Ja. Um, dus zoek dat nog eens uit. En probeer nou eens uit te zoeken... Uh, hoe lang hij nou precies in Italië in de gevangenis heeft gezeten... vanaf de eerste keer dat de rechter hem heeft veroordeeld. Want daar is ook nog onduidelijkheid over. Dus het OM heeft nog veel te doen. Het OM uh, gaat het dus allemaal nu uitzoeken. Ja, ja dan ben je op zijn minst weer een paar maanden verder. Hè? Ja, ja, ik heb gisteren nog even met het OM gebeld. En uh, die hadden het eerder over maanden dan weken. Het schijnt dat alleen dat psychologisch, of dat psychische rapport, het psychiatrisch rapport. Dat schijnt geloof ik al drie maanden te duren. Dus we zijn nog wel even bezig. Ja. Wat me aan alle uitzendingen die jullie daar samen over hebben gemaakt, zeer intrigeert, is dat uh, steeds mensen suggereren <coughs> dat er toch iets anders achter moet zitten. Dat Kranendonk bijvoorbeeld een geheim agent was of een informant voor een half ja. niet Nederlandse inlichtingendienst... en dat dat de reden is dat hij steeds de dans heeft ontsprongen. Ja. Uh, Houdt de rechter zich met dat aspect ook bezig? Uh, nee, niet direct. Althans, dat werd afgelopen woensdag niet duidelijk. Maar um, het bleek wel dat ook voor de rechter... er nog heel veel uh, gekke kanten aan de zaak zitten. En dan met name um, over de detentie in, uh, in Italië. Want kijk... Kranendonk werd in mei '98 voor het eerst veroordeeld tot tien jaar. Later kwam er nog wat bij. Uh, maar mei '98 voor het eerst veroordeeld. In zeven, uh, sorry, in oktober '98, dus een paar maanden later, werd hij uh, in de gevangenis, vanuit de gevangenis in Milaan overgeplaatst naar een zeer luxe psychiatrische kliniek, Le Betoule, uh, aan het meer bij Como in ah, de buurt. prachtig. Dat is. Dat was niet onaardig volgens mij om daar te zitten. Um, maar hij werd daar naartoe gestuurd... omdat specialisten bij hem een, een ernstige vorm van uh, depressie hadden geconstateerd. En dat hij uh, het risico liep om, om zelfmoord zelfs te plegen. Uh, ik, oktober 98 werd hij daar naartoe gestuurd. Maar een paar maanden later weer, in maart 99 is hij daar verdwenen. En de vraag is eigenlijk... Onder welke omstandigheden is hij daar verdwenen? Want uh, Kranendonk heeft in een interview in het Algemeen Dagblad vorig jaar gezegd... Uh, dat hij daar in die kliniek zijn papieren heeft teruggekregen. En dat hij op een gegeven moment, op een goede dag, zijn koffer heeft gepakt. Afscheid heeft genomen van zijn verzorgers, zo zei hij letterlijk. Uh, en vervolgens naar huis is gegaan in Rotterdam. En... Uh, Gek genoeg, uh, zei Wesky ook tijdens die rechtszaak... ja, nee, inderdaad, de psychiaters hebben hem gewoon toestemming gegeven om te vertrekken. En de officier van justitie zei erop, ja, maar wacht even hoor, gewoon vertrekken. Hij had huisarrest, dus hoe zat dat nou? En de, en de rechter zei ook van, ja, ik heb geen idee, maar dat moet toch, toch maar eens eventjes worden uitgezocht. Nou, dan ga je helemaal denken: uh, wie was die kranendonk ja. nou echt en hoe zit dat in elkaar? Cecil en jij hebben daar uh, ook vragen over gesteld aan Mauricio Romanelli... De officier van justitie die uh, Kranendonk in Italië heeft aangeklaagd. Ja. Nou, die heeft over dit punt ook wat te zeggen. Kranendonk gli arresti domiciliari per ragioni di salute. Kranendonk kreeg huisarrest opgelegd om gezondheidsredenen, vooral wegens depressiviteit. De gerechtelijke beroepsinstantie in Milaan heeft hem daarom huisarrest gegeven. Na nadere informatie te hebben ingewonnen over zijn gezondheidstoestand. In Italië is iemand met huisarrest een gedetineerde. Maar helaas zijn de manieren van controle bij huisarrest wel anders. Ik kan in algemeenheid zeggen dat wanneer een persoon huisarrest heeft... ook een persoon als kranendok, dus iemand die internationale contacten heeft... en is aangeklaagd voor bijzonder ernstige misdrijven... dat bij huisarrest de controles door de politie redelijk toevallig plaatsvinden...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 Maar juist omdat hij huisarrest kreeg opgelegd... heeft mijn kantoor, dus het Openbaar Ministerie van Milaan... daartegen beroep aangetekend. We hebben erop gewezen dat de maatregel van huisarrest... niet had moeten worden toegepast. We vonden dat een opname in het ziekenhuis beter was... om te voorzien in de behoefte van behandeling. Maar, in di non al, non al arresti domiciliari. maar dan wel in omstandigheden van detentie en niet van huisarrest. Op die manier kon de behandeling die Kranendonk nodig had op de beste manier worden gegarandeerd en kon tegelijkertijd het eventuele gevaar dat hij zou vluchten worden tegengegaan. Breve sarebbe stato ricondotto in carcere e proprio nei immediatamente successivi questa decisione di cassazione De Hoge Raad wees het beroep van het Openbaar Ministerie in Milaan toe. Om kort te gaan, Kranendonk had moeten worden teruggebracht naar de gevangenis. Maar juist in de dagen direct na deze beslissing van de Hoge Raad ontsnapte Kramer dan. Ja, dat was dus Maurizio Romanelli, de officier van justitie... die kanendonk in Italië aanklaagde. Uh, ja, mysterieus. Erik. Ja, ja, kijk, het is dus huisarrest. En uh, de vraag is nu, waarom besloot die rechter destijds in Italië... om hem onder huisarrest te plaatsen? Want er waren dus alternatieven. Nou, Dat is wel iets om de komende tijd nog even... Uh, op door te gaan. Ook al omdat we nog meer informatie hebben over de heer Kranendonk. Dus ik vrees Allemaal dat... wel uitzoeken, Erik We zijn er even bezig. Je kunt hier jaren mee verder, volgens mij. Het ja, hele nou, de hele kostjes gekost, <laughs> de rest van je journalistieke loopbaan. <laughs> uh, ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Wellicht, wellicht. Het zijn uh, slechtere dingen om mee bezig te zijn. Erik Arends hoorde u over uh, de mysterieuze zaak Kranendonk. We gaan ermee weer door, hè, Erik. Zeker. En... Dit was Argos op deze zaterdag. We zijn er volgende week weer dan met een vervolg op de uitzending... die we maakten over dokter H, de vaatschirurg... die dramatische fouten maakte... zonder dat de inspectie voor de gezondheidszorg ingreep. Straks trots in Bedrijf met onder meer Philips... krijgt een nieuwe topman en zaken doen met Vietnam. Hoe moet je dat aanpakken? Nou, veel Bami-soep eten, denk ik. Heel veel BAMISOEP en tijgerbier drinken en, uh, en uh, viskoppen eten. Ik wens u een uh, heel goed weekend en veel zon. Arrivederci. Arrivederci. Een hersentumor. Acht uur opereren. Even op de zaag spoelen. We hebben een luik gezaagd in de schevel. Op grote videoschermen is te zien hoe de tumor langzaam wordt stukgedrild en afgezogen. Maar dan? Operatie is klaar hoor. U bent op de uitslaapkamer. Hallucinaties. Angsten en herinneringen. Weet u toevallig al wat vandaag het is vandaag? Luister morgen naar de documentaire Narcose. Vage schimmen staan op mijn bed. Je weet waar u bent? Het verhaal van Maria Mok en haar hersenoperatie. Vijf jaar geleden. Ik kan nog niet goed scherp stellen. Morgenavond, negen uur, Narcose, In Holland Dok Radio. Waar is dat dan? Radio 1. Op de uitslaapkamer, ja, heel goed. Het nieuws.